12 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Vannacht vielen ze niet, die fijne, nieuwe, slimme raketten van Trump. Maar komen ze er nog en wat brengen ze dan teweeg? Dat zometeen in de Nieuwsbv. Een extra screening vereist bij aanvraag van vergunning. Dat nu in het NOS-journaal. Jeroen Jepkema. Het kabinet wil dat overheden bij de aanvraag van een vergunning voortaan ook de zakelijke relaties van de aanvrager kunnen controleren. Op die manier krijgen ze meer mogelijkheden om te voorkomen dat criminelen de overheid misbruiken om strafbare feiten te plegen. De ministers Schapperhaus en Dekker hebben een wetsvoorstel erover voorgelegd aan een aantal adviesinstanties. Nu mogen gemeenten, provincies en het Rijk alleen justitiële gegevens opvragen over de aanvrager zelf... Met de verruiming van de wet kunnen de overheden de achtergrond van een bedrijf of personen onderzoeken als die een vergunning of een subsidie aanvragen. De VS zoekt steun bij andere landen voor een mogelijke aanval op Syrië als vergelding voor het gebruik van chemische wapens. President Trump heeft gebeld met de Turkse president Erdogan... die net als de Amerikanen woest is over de gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Ze hebben afgesproken nauw contact te houden...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 Nederland heeft gezegd begrip te hebben voor een militaire actie als antwoord op de gifgasaanval, maar dat het wel professioneel moet zijn. Makelaars waarschuwen dat de huizenmarkt vastloopt. Er zijn minder koopwoningen, de prijzen stijgen fors en de nieuwbouw stagneert. Het is tijd voor maatregelen van de overheid, zegt MVM-voorzitter Gerjaarsmaat tegen verslaggever Wessel de Jong.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 zij MVM-voorzitter Geer Jaarsma tegen NOS-verslaggever Wessel de Jong. In Eindhoven is vanochtend een dode man gevonden in een auto. Een voorbijganger in het stadsdeel Strijp zag de man in de wagen en belde de politie. Het is een man van 51 uit Eindhoven, hij is doodgeschoten, zijn identiteit is nog niet bekend. De omgeving is afgezet en rechercheurs doen sporenonderzoek. Het gaat iets beter met Hema. Het afgelopen jaar leed de winkelketen nog wel verlies... maar dat kwam deels door een eenmalige tegenvaller. Het laatste half jaar werd wel winst gemaakt. Ook steeg de omzet tot recordhoogte... mede door uitbreiding in het buitenland. Een Canadese tuinman heeft waarschijnlijk veel meer mensen vermoord... dan tot nu toe werd gedacht. Hij zit sinds begin het jaar vast vanwege twee moorden...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 Een speciale werkgroep van het Europees Parlement wil strafmaatregelen tegen Hongarije. Volgens de werkgroep is er in het land grootschalige corruptie, geen onafhankelijke rechtspraak en worden de rechten van migranten met voeten getreden. De rapporteur van de Hongarije-commissie, Judith Sargentini van GroenLinks, wil daarom dat er een procedure wordt gestart waardoor Hongarije uiteindelijk zijn stemrecht in Europa kan verliezen. Na de zomer buigt het Europees Parlement zich erover, zegt consument Bert van Sloten. Het is nog maar de vraag of het kritische rapport de eindstreep gaat halen. Want Orbán heeft machtige vrienden in Europa. Hij is lid van de christendemocratische politieke familie. Oftewel van het CDA, maar belangrijker nog van het CDU en de CSU. En die hebben hem altijd gesteund in dit soort moeilijke situaties. De Domtoren in Utrecht moet hevig gerestaureerd worden. Zojuist zijn de details hierover bekendgemaakt door de gemeente... Erik-Jan Brans is betrokken bij de Domtoren als restauratiemanager. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Brans, wat moet er allemaal gebeuren aan de Domtoren? Uh, de grootste ingreep zal zijn dat er... Uh, ja, het werk aan het natuursteen en een beetje baksteen. Maar het natuursteen is eigenlijk de, de, de hoofdmoot die er moet gaan gebeuren. En verder gewoon eigenlijk de standaard restauratieopgave. Uh, ja, want dat natuursteen moet worden vervangen... Nou, gelukkig niet alles, want dat zou wel heel veel zijn. Maar er moeten een aantal stukken vervangen worden, gerepareerd enzovoort. Ja, wat nou. gaat het allemaal kosten? Uh, de totale kosten zijn uh, 37,5 miljoen geraamd nu. Ja, hoe reageerden ze daar bij de gemeente maar, op? Nou, positief. Oh. <laughs> nee, dat, uh, het, zat, het zat in de, in de vrij brede uh, verwachting die daarin uh, gesteld was. Hoe lang gaat het allemaal duren? De, de totale restauratie denken we dat die nu een jaar of vier, vijf gaat duren. Maar de plannen daarvoor moeten nog verder uitgewerkt worden. En al die tijd gaat, uh, blijft de Domtoren dan dicht voor het publiek? Nou, eh, sowieso kan, kan de, eh, de, het bezoek aan de binnenkant doorgaan. Alleen aan de buitenkant eh, proberen we ook het bezoek mogelijk te maken via een lift. Zodat bezoekers ook aan de buitenkant kunnen kijken en eh, mensen met een beperking beter naar boven kunnen. Goed, dank u wel. Erik-Jan Brand, succes met de restauratie.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 vnn <laughs> fara En Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. BV. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Goedkope pillen die wij in Nederland slikken... worden gemaakt in ziekmakende fabrieken in India. Dat meldde het onderzoeksprogramma Zembla gisteren. En alsof dat nog niet genoeg is... een deel van onze pensioenen wordt daarin belegd. Na half 1 hoor je hoe dat zit. Maar nu eerst, wordt het oorlog of niet? De Nieuws na zeven bloedige jaren leek de oorlog in Syrië een eindpunt te naderen. Resultaat? Een teruggedrongen IS, een zegevierende Assad... en Rusland als winnaar op het Wereldtoneel. Maar wat verandert er als er nieuwe raketaanvallen aankomen? Ja, wat verandert er in Syrië zelf? Wat verandert er op militair gebied? En wat verandert er geopolitiek? We praten erover met journalist Harald Doornbos... oud-generaal Marten Krijf en politicoloog Pijman Jafari. Goedemiddag, allen. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, meneer De Kruif, ik begin bij u. Die mooie, nieuwe, slimme luchtraketten van Donald Trump... die zijn nog niet gevallen. Uh, met welke tijdspannen moeten we eigenlijk rekening houden? Als hij geloofwaardig wil zijn, dan kan het niet al te lang duren. Maar aan de andere kant zie je dat hij wel een coalitie aan het bouwen is... om meer steun te krijgen voor een actie die er gaat komen. Dus een paar dagen dingen. En komt er sowieso actie? Kan je nog terug? Uh, ja, hij kan terug, hè. hij heeft wel eens vaker gezegd... Fire and Fury met uh, Korea, toen is er ook niks uh, gebeurd. Uh, dus het hoeft niet per se. Hij zou ook kunnen wachten tot de uitslagen van de onderzoek van de OPCW... dat instituut in Den Haag, dat er kan gaan kijken. Um, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen... omdat hij heel fel is geweest tegen Obama. Die heeft ooit een keer gezegd, gebruik je chemische wapens... dan trekken we een lijn in het zand, dan doen we dat. Hij heeft dat in 2017 gedaan. Hij zal dat waarschijnlijk ook in 2018 gaan doen. Ja, Harold, jij zit nu in uh, Dubai. Je hebt de afgelopen twee weken door Noord-Syrië gereisd... en je sprak daar met de bevolking. Wat, wat hebben zij jou verteld over deze dreigende oorlog? Uh, kijk, uh, die mensen in, in Noord-Syrië... en uh, voor de duidelijkheid, ik kan niet zomaar in alle delen van Syrië komen... want er is natuurlijk een oorlog, er zijn frontlinies... dus ik kan maar een, een, een soort van deel uh, van het land bezoeken... en dus krijg ik ook maar een deel van het hele plaatje natuurlijk... Maar uh, met de Koerden en uh, ik sprak met name met Koerden en Arabieren in het noorden van Syrië. En waar je, wat direct ontzettend opvalt, gewoon, en ik denk dat dat heel erg onderbelicht wordt uh, buiten Syrië, is hoe, uh, hoe moe en hoe uitgeput de bevolking is van zeven jaar oorlog. Dat heeft zulke enorme gevolgen op die mensen gehad. Niet alleen natuurlijk. Dat, uh, he, dat ze zijn uitgeput, dat er veel doden zijn gevallen. Maar er heerst zoveel onzekerheid. Mensen zijn totaal ook verarmd geraakt. Uh, mensen zijn hun huizen kwijt. Mensen willen gewoon dat die oorlog, uh, dat er een, een einde aan die oorlog komt. En bijna iedereen die je spreekt maakt dat eigenlijk helemaal niet meer uit. Hoe dat nou gebeurt? Dus ze zeggen, want, uh, en dat is het idee wat ik van de meeste mensen kreeg... met wie ik sprak in Syrië... is dat ze zeggen... het is nu bijna het einde van de oorlog. Uh, laat in ieder geval zorg ervoor dat die frontlinies nu bevroren worden. Het maakt ons bijna niet meer uit door wie we geregeerd worden... maar we moeten gewoon die oorlog stoppen. We willen weer... Een beetje normaal kunnen ademhalen. En daarom zijn ze zo ontzettend bang voor uh, mogelijk uh, nieuwe fase in deze oorlog. Middels die luchtaanvallen of middels die Amerikaanse aanvallen. Want dat zou er weer voor gaan zorgen eh, dat die oorlog juist weer helemaal, bijna vanaf het begin, gaat, gaat uh, opnieuw gaat, gaat beginnen. En dat frontlinies weer misschien gaan uh, veranderen. Dat er sowieso natuurlijk doden gaan vallen op het slagveld vanwege die bombardementen. Uh, dat die onzekerheid weer toeneemt. Mensen zijn er gewoon echt helemaal klaar mee na zeven jaar... en die zitten dus totaal niet te wachten op de grond... op weer een nieuwe ronde van ellende. En een nieuwe ronde, dan bedoel je ook dat het echt kan escaleren... door zo'n militair ingrijpen als wat ons nu voorspeld wordt? Ja, zeker. Kijk, uh, IS is nog altijd niet uh, verslagen. Ik was bijvoorbeeld in de buurt van ez Zor. Uh, dat is in het zuidoosten van Syrië. Daar was ik bij een enclave en daar zitten nog 7000 IS'ers daar. En ik moest allemaal dingen op mijn hoofd doen om niet op te vallen als een westeling. Want IS is in die regio nog altijd heel erg populair. Uh, dus die Koerden en die Arabieren daar zeggen van... ja, uh, als het Syrische regeringsleger daar weer minder sterk wordt... omdat ze worden gebombardeerd door die Amerikanen... dan kan IS in het oosten van Syrië weer de macht overnemen. Dat betekent dus dat de bevolking die net weer is teruggekeerd naar die gebieden weer hun boeltje moet pakken... en de net gerepareerde huizen weer moeten verlaten... omdat IS er dan weer aankomt. Hetzelfde geldt een beetje voor de provincie Idlib... waar met name de jihadisten van Al-Qaeda zitten. Die zouden door bombardementen op het Syrische leger... natuurlijk weer daar gebruik van kunnen maken... omdat hun vijand het Syrische leger uh, nou ja, minder sterk wordt. En dat betekent weer dat, dat uh, in, in andere delen van Syrië... mensen weer moeten vluchten. Dus ja, ja dat heeft gewoon enorme gevolgen ook op de grond. Oud-generaal Marten Cruijff hier in de studio. Denkt u dat dat Trump Trump dit allemaal overweegt? Dit allemaal meeneemt in zijn beslissing? Um, ja, maar ik denk ook dat we de impact van een mogelijke aanval... niet moeten overschatten op de situatie in Syrië. Amerika staat daar zwak. Rusland en Iran staan er heel sterk uh, als... Trump een aan aanval doet, dan zit dat vooral in de symboliek. Niet om de situatie op de grond daar te wijzen, maar om te laten zien... luister, het gebruik van, van de chemische wapens is voor iedereen onacceptabel... en ik accepteer dat niet wie het ook doet. Dus het zit veel meer in de symbolische waarde. Jawel, maar als je door symbolische waarde een deel van het de Syrische leger lam legt... dan kan IS daarvan profiteren natuurlijk, zoals had ja, het Dormbus net zegt. Maar dat gaat zo niet gebeuren. Als je dat wil, dan praat je echt over iets heel anders dan een raketaanval. Dan moet je met veel meer troepen daar gedurende een hele lange tijd moet je daarheen. Dus dat Gevaar is er niet, zegt hij. Uh, dat geloof ik niet zo. Ik geloof niet dat. Uh... Kijk, de oorzaak uh, is niet dat Trump uh, raketten gaat uh, sturen. en dat dan de situatie slechter wordt in Syrië. De situatie is slecht en zal ook slecht blijven. En zat eigenlijk los van de inzet van de raketten. Waar het Trump om gaat, dit is denk ik een kleine, lokale, beperkte inzet. met een symbolische waarde om te laten zien: luister, wij accepteren het niet. Maar uh, wij accepteren geen gifgasaanvallen. Maar er is nog niet bewezen dat Assad daarachter zit. Dus is dit militaire machtsverstoon van Amerika niet, niet te vroeg, niet te overtrokken? Uh, ja, daarom heb je drie opties. Je kunt even niks doen en laten we onderzoeken waarom het is gebeurd. Want niemand stelt de vraag waarom doe je een gifgasaanval... op het moment dat je kennelijk aan het winnen bent. Dus dat is een vraag waar ze een antwoord op moeten zoeken. Dus de optie om even niets te doen is daadwerkelijk maar een optie. Aan de andere kant... Het rapport van de VN, van de World Health Organization, is wel duidelijk. Er is gifgas gebruikt daar met 500 slachtoffers. We weten niet door wie. Ja, nee, maar dat is de unknown known. Wij weten niet wat Amerika hm. weet. Maar als ze daar echt aanwijzingen voor hebben... of Frankrijk heeft die, of de Britten hebben die... dan is het natuurlijk ja. wel een aanleiding om te handelen. Maar zelfs dan is het nog verstandig om even te wachten... tot je brede politieke steun maar, hebt voordat ja, je wat gaat doen. Maar geeft u eens het antwoord op die zelfgestelde eerste vraag... van waarom zouden ze het nu doen? Uh, ja, de eerste uh, optie is natuurlijk dat je in de euforie van het winnen zegt... nou kan het wel, nu gebeurt ons niks meer, dat zou kunnen. Dat zou zijn cynisch. Maar de complottheorieën liggen natuurlijk ook ten grondslag. Er zijn mensen die zeggen, ja, de rebellen doen dat zelf... om een reactie uit te dingen van de Verenigde Staten en die te gaan betrekken. Zo kom je allemaal in theorieën uit. Maar als je teruggaat naar de basis, eerst even onderzoeken wat er is gebeurd... en dan kijken of je de vraag kunt beantwoorden waarom het is gebeurd. En dat vraagt om een beetje geduld. De vraag is of dat geduld er is... Of omdat je natuurlijk wel een bepaalde link moet hebben... tussen de actie die is gebeurd en de reactie van de Amerikaan. Daar kun je niet lang mee wachten. En dat maakt het zo moeilijk. Uh, Harold, hoe zie jij dat? Van wie er uh, achter deze gifgasaanval zit... Nou, ook voor mij heel erg moeilijk natuurlijk om in te schatten, omdat ik niet in Douma was. En dat is ook het hele grote probleem. Douma is die stad in de buurt van uh, Damaskus, waar het um, dan zich dan zou hebben afgespeeld. Uh, dat is ook het grote probleem. Ik was niet daar alleen. Niemand was daar eigenlijk, behalve die rebellen. En het is natuurlijk heel logisch dat die rebellen dat gaan zeggen... dat er een gifgasaanval was. Uh, dat hebben ze al heel vaak gezegd. Uh, maar er zijn dus geen onafhankelijke waarnemers. En dat is toch wel een beetje een probleem... Uh, en wat ik ook bijvoorbeeld merkte toen ik in het noorden van Syrië was de afgelopen twee weken, dat veel mensen zeggen: Ja, luister, jullie zijn wel erg makkelijk, en jullie is natuurlijk het Westen, zijn wel erg makkelijk met onze landen aanvallen. En dat doen ze natuurlijk met name ook op de Irak-invasie van 2003. Toen het zogenaamd ook helemaal bewezen was uh, dat Saddam Hussein uh, weapons of mass destruction zou hebben. En toen uiteindelijk heel Irak vernietigd is, en we zitten nog altijd, natuurlijk deze dag, heden de dag, nog steeds met de gevolgen van de Irak-oorlog. Want Syrië en de hele Arabische lente is natuurlijk een gevolg van die hele Irak-oorlog. Blijkt dat gewoon allemaal niet te kloppen. Dus mensen op de grond zeggen: ten eerste, A, ah, we zijn helemaal uitgeput. Ten tweede, uh, weet wel heel erg goed waar je aan begint... want dat heeft enorme consequenties. Politicoloog Peeman Jafari, ja, wat vind jij ervan? Die, die, die gifgas, Oké, okay, die, die is gebeurd, daar zijn wel de bewijzen voor... maar wie zit erachter? En hoe belangrijk is dat voor uh, eventueel ingrijpen of niet? Nou, dat weten we dus niet, hè? Zoals de sprekers net al uitlegden, daar is onderzoek voor nodig. Uh, het enige wat ik zie is de gehaastheid... waarmee dan uh, een nieuw conflict begonnen wordt... laat wel zien dat er een andere dynamiek aan de gang is. Namelijk, uh, uh, Syrië-conflict heeft altijd natuurlijk uh, te maken gehad... met de dictatuur van Assad en uh, de oppositie van de rebellen. Maar ook de opkomst van Daesh. Maar belangrijker nog... Daesh misschien... is uh, IS, hè? Uh, ja. ja. Belangrijker nog is eigenlijk... Dat dat Syrië uh, een plek is geworden waar uh, de landen in de regio, VS en Rusland... hun gevechten aan het uitvechten zijn, hè, uh, tegenover elkaar staan. En dat dit nu dus juist opkomt, heeft te maken dat uh, uh, IS inderdaad nu verzwakt is. En nu zie je, ja, maar wat moet er nu gebeuren na het verslaan van yes. Krijgen de Russen daar meer voet aan de grond? Uh, Iran meer voet aan de grond? Of wil de VS uh, ervoor zorgen dat zij ook een stukje uh, uh, te zeggen hebben in het land? Is dat wat er schuil gaat achter zo'n tweet van Trump? Ja, kijk, als je uh, alles uh, bij elkaar optelt... Uh, dat, dan, dan duikt dat beeld wel heel erg op. Uh, uh, Pompeo uh, uh, heeft ook net, zijn minister, uh, ook gezegd dat... Uh, de VS nu veel harder tegen Rusland moet optreden. Uh, we hebben ook natuurlijk de Oekraïne-crisis gezien... tussen VS en Rusland. Dus dit heeft wel heel erg met die uh, nou ja, oprollende rivaliteit... tussen Rusland en de, en de VS te maken. Gaat het er gewoon om wie de grootste heeft, Marten Kruif, uiteindelijk? Ja, voor een beetje wel. En wat je ziet, en daar heeft het Westen nog geen antwoord op... is dat Poetin het gebruik van zijn militaire macht om zijn doelen te bereiken... als een normaal middel ziet. Dat doen wij niet. Wij kijken eerst naar het Westen, naar diplomatie en economie en politiek. Poetin doet dat niet. En wij hebben daar geen antwoord op. Dus lopen we eigenlijk altijd achter Poetin aan. Nou ja, maar als Trump dit gaat tweeten, denk ik bij mezelf... hij doet hetzelfde als Poetin. Ja, de uitbreiding van Twitter naar 280 tekens is geen zegen voor de politiek. Dat <lacht> uh, ben ik het uh, absoluut eens. Maar aan de andere kant, uh, Trump doet het volgens mij ook wel om wat meer ruimte te scheppen in uh, zijn boodschap. En dan weer even laten terug te komen in een formele uh, boodschap. Zodat hij wel. Uh, duidelijk maakt hoe die in de wedstrijd zit. Uh, maar feit is ook dat Rusland zijn doelen al heeft behaald eigenlijk in Syrië. Toegang tot de Middellandse Zee, havens. Amerika mm. heeft dat niet. Die hebben een hele beperkt invloed in het noorden bij de Koerden. Er is geen sprake van een pariteit op dit gebied. Eigenlijk is die slag is wel gestreden. En is het ook zo dat het ook wel lijkt alsof het blazoen van Rusland... is opgepoetst in die regio, uh, bij Manchavari? Klopt dat? Jazeker, want kijk, van uits her, eh, als je naar het Midden-Oosten kijkt... is het zo geweest dat de VS daar natuurlijk de eh, dominante macht waren. Hè, met allerlei bondgenoten, van Saudi-Arabië tot en met Israël, Egypte... die de VS steunde. In de afgelopen jaren, na de Irak-oorlog... Uh, uh, is daar heel veel verandering in gekomen door de chaos die daar gecreëerd is? Dus uh, Egypte is verzwakt, Tunesië is verzwakt, uh, uh, Irak is uh, eigenlijk een, een broeinest geworden. Uh, dus de Amerikaanse macht in de regio is verzwakt en wat we nu aan het zien zijn is een herbalancering van de, van de macht. Dus je ziet dat de facto de macht van Iran, invloed van Iran en Rusland is toegenomen. En ja, en dat zorgt voor wapengekletter, want uh, men moet wennen aan een nieuwe machtsbalans. Nu, nu lees ik ook op teletext dat uh, Trump uh, steun aan het zoeken is bij Erdogan, dus die probeert dan ook weer Turkije in zijn kamp uh, te trekken. W maar, wat is daar de rol van? Maar dat, is dus, dat laat de ingewikkeldheid van, van Syrië zien, want in de afgelopen maanden zijn uh, uh, Turkije en VS, die beide in de NATO zitten, NAVO zitten, juist tegenover elkaar komen te staan, omdat Turkije het niet fijn vindt dat de Koerden in Noord-Syrië meer aan invloed hebben gewonnen. Dus dat heeft echt tot ontzettend ja, de Koerden werden gesteund door de Verenigde Staten ja, Precies. om IS nou, te verjagen. Ja, nou, dat heeft tot een enorme conflict geleid, dus dat zal niet zo makkelijk zijn. Uh, Erdogan zal er wat voor terugvragen om uh, uh, uh, steun aan de VS te geven. Zullen ze uh, willen dat de VS uh, hun steun aan de Koerden... Flink uh, opofferen. Harald, uh, jij was in het gebied. Ja, nee, dat was wel een interessant punt, uh, wat inderdaad wordt genoemd. En ik was, uh, ik was bijvoorbeeld ook in Minbis, dat is die stad in Noord-Syrië, waar uh, Koerden en Amerikanen aan de ene kant lijnrecht tegenover Turkse en uh, Turkse leger en uh, FSC Free Syrian Army rebellen staat. En uh, he, daar kan je echt gewoon een, een frontlinie bezoeken en daar staan in de tuin van de Amerikanen... de Amerikanen hebben daar een kleine basis nu gemaakt... staan allemaal mortieren... hebben die Amerikanen daar neergezet... gericht op uh, Turkse troepen. Dus hè, dat is aan de ene kant dus heel bizar... dat twee NAVO-landen aan uh, verschillende kanten... van de frontlinie tegenover elkaar staan. Die Amerikanen wilden trouwens niet al te veel zeggen... alleen dat een van die gasten zijn... dat hij wel eens een keer in Amsterdam was geweest... voor de, vo voor de verkeerde redenen. Maar goed, uh, een hele, hele gekke situatie natuurlijk. Als je dan naar het zuidoosten rijdt... in de buurt van Derde Zor... daar staan de Amerikanen dan samen met de Koerden tegen IS en tegen het Syrische leger. Dus ja, het is allemaal super gecompliceerd eigenlijk... En uh, ik ben het helemaal met de uh, spreker hiervoor eens dat uh, we zijn nu aan het kijken van hoe, hè, hoe gaat die nieuwe balans eruit zien. En daar kan, uh, uh, hè, daar kan Syrië wel eens natuurlijk het slachtoffer van worden of Syrische bevolking. En dat is een beetje ja. ook de boodschap die mensen aan mij gaven van uh, praat niet alleen over Syrië, maar praat ook met Syrië. Want die mensen op de grond die al zeven jaar gewoon in zoveel ellende leven, zoveel onzekerheid en zoveel dood en verderval al hebben gezien. Hmm. Ja, dat gaat natuurlijk ook wel om die mensen. Ik snap dat het allemaal natuurlijk een cynisch spel is over geopolitiek. Maar uiteindelijk wonen natuurlijk op de grond allemaal mensen met hun families. En die mensen willen ook het beste voor hun leven hebben. daar dus, er wordt soms ja. een beetje misschien aan voorbij gegaan. Misschien komt het niet zo ver. We hebben nu even CNN aanstaan uh, met breaking news. En er stond net, uh, nou het is nu even verdwenen... maar er stond net een quote van Trump. Ik heb het nooit zo gezegd. We gaan binnenkort aanvallen. Marte Kruijf, wat denkt u dan? Ja, dat verbaast mij niet zo, nee. Want ik zeg al, hij wil een beetje steun winnen, internationaal... Uh, misschien is je ook wel even geschrokken van de reacties... die zijn eerste tweet uh, twee heeft uh, gebracht. En aan de andere kant, wat je ook niet wil... is dat je een militaire actie aankondigt. Het is ook niet handig als ja. je het doet. Dan doe je dat graag ook verrassend. Dus ja. dat hij wat ruimte schept, dat begrijp ik wel. Nou, we, we kijken nu naar, naar, naar CNN, maar op andere sites wordt weer gezegd... dat een strike toch uh, uh, uh, aan zit te komen. Ja. Hoe gevaarlijk is het nou Rusland en Amerika... die eigenlijk wapengekletter uitvichten op, uh, op Syrisch terrein? Ik denk als Trump in staat is om te reageren op een beperkte wijze en kort en gericht, uh, dat dan iedereen wel bij de boodschap he heeft, uh, heeft uh, begrepen van oké, okay, Chemisch wapens, niet oké. Okay, dat doen we niet. Uh, de confrontatie met Rusland wordt niet aangegaan. Daarom stopt hij ook een beperkte actie. De woorden van de Russen uit Libanon van de ambassadeur... van een ambassadeur is ook een beetje gebakken lucht natuurlijk om het spel mee te spelen. Ze zullen wel opletten dat er geen Russische slachtoffers vallen. Misschien Precies. net zoals de vorige keer een jaar geleden... de Russen ja. waarschuwen van ja. de komen eraan. Maar het probleem in Syrië wordt hiermee niet opgelost. En dat is natuurlijk het trieste ook wat de vorige sprekers zeiden. Ja. Deze bevolking gaat nog heel lang lijden. Goed, dat is... Uh... Geen vrolijk nieuws om af te sluiten, maar ik dank u allen voor het inzichtje, uh, voor de inzichten die wij hebben gekregen in deze crisissituatie. Journalis journalist Horold Doornborst vanuit Dubai, oud generaal Marten Krijf en politicoloog Payman Jafari. Dank je wel. De nieuwsbv. Het allermooiste. Waarbij prominente Nederlanders ons warm maken voor hun favoriet, favoriete uiting op cultureel gebied. Vandaag de eerste van zanger Lucky Fons, de derde. Lucky Fons, zeg maar Otto. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Wat geef jij vandaag het predicaat, het allermooiste? Nou, het allermooiste nu voor mij is een boek. Uh, ik heb het gekregen afgelopen zaterdag op de Nacht van de filosofie in Nijmegen. Het thema van die nacht was uh, uh, de jaren zestig. Uh, en de erfenis daarvan. En er was heel veel discussie die avond over de jaren zestig. Is het nou uh, iets om te idealiseren? Of is het nou iets... Aan, en veel mensen romantiseerden het. Andere mensen hadden er weer een, uh, een andere mening over. Meer zo van, we moeten terug naar de jaren vijftig. Want vanaf de jaren zestig is het eigenlijk allemaal misgegaan. Dus er was heel veel discussie over. En een van de sprekers daar was uh, hoogleraar... Uh, uh, letterkunde uit Utrecht, uh, Geert Bulens. Mm -hmm. En Geert Bulens heeft net een boek geschreven... en dat vind ik dus het allermooiste. Het boek heet De jaren 60 met als ondertitel Een cultuurgeschiedenis... En het is een heel dik boek van bijna duizend pagina's. En um, hij beschrijft eigenlijk wat er in de jaren 60 gebeurt. En dat is misschien ook wel handig om af en toe aan te denken als je het hebt over de jaren 60. Dat we niet alleen onze. dat we in de discussies erover niet alleen onze eigen uh, ideeën van bespreken, maar dat we ook gewoon letterlijk kijken naar wat er nou letterlijk is gebeurd. En ik vind het een fantastisch mooi boek, want het geeft een heel goed overzicht over wat gebeurt in de jaren 60, niet alleen in de westerse wereld, maar ook. In in de Afrika, in Zuid-Amerika, in China. Dus hij plaatst het echt in een heel breed internationaal perspectief. En hij beschrijft het gewoon heel netjes. Het is echt letterlijk een cultuurgeschiedenis. Hij gaat per jaar en per onderwerp um, gaat hij alles langs. Mm -hmm. En um, het, ja, het, de jaren zestig wordt eigenlijk alleen maar uh, fascinerender erdoor. Want um, ja, je leest heel veel dingen, van die kleine dingen... die je eigenlijk niet weet, maar die toch heel veelzeggend zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, als mensen hebben het over de jaren 60, hebben, dan hebben ze het altijd over de Beatles dit en de Beatles dat. Maar ja. eigenlijk, het, het echt, wat werkelijk het populairste plaat in de jaren 60 was, was uh, The Sound of Music. Weet je oh. wel? Dus er is ook een soort van verschil over wat nou precies mainstream uh, cultuur was. En... Um, wat hij heel mooi doet, wat Geert Poulens heel mooi doet... is dat hij kleine anekdotes gebruikt die heel erg illustrerend zijn. Dus hij heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment een verhaal... waarin Leonard Cohen gaat optreden op een heel rellerig festival. Ja. En dan begint hij met een soort gedichtje, dat improviseert hij... waarin hij zegt van, jullie zijn eigenlijk nog een zwakke natie... en jullie moeten nog sterk worden. En in dat boek uh, wordt dat dan voor hem een soort symbool. Dus in het boek maakt Geert er een soort symbool van... dat dat een soort beeld wordt over de jaren zestig. De idealen zijn er, maar de praktijk is nog nog Ver weg. Ja. En dat is natuurlijk in het licht van hoe we er nu over nadenken heel interessant. Ah, nou, ik wou net zeggen, het, volgens mij was het uh, ons helemaal duidelijk. Het was een mooi verhaal. Dankjewel. De jaren zestig. Oh, je bent er weer. Ik ging, <laughs> ik ging al afronden. Ja, je was al je was bijna klaar, toch? Ja, zeker. Uh, ja, nee, ik vond het een mooi verhaal. Ik vat het nog even samen. De jaren zestig, van Geert Bulens, de jaren zestig, over de hele wereld gezien. Super dik boek, duizend pagina's. Het allermooiste volgens Lucky Fonds de Derde, oftewel Otto. Dankjewel. NTO Radio 1. Willem Heijn Veenhoven en Patrick Lodiers. De NieuwsBV. De pillen die wij slikken voor onze gezondheid zorgen in India voor een enorme gore bende. Het onderzoeksprogramma Zembla liet gisteravond zien hoe schandalig die medicijnenfabrieken daar te werk gaan. En wat blijkt? Daar steken wij miljoenen in. Daarover zometeen meer in de NieuwsBV. NTO Radio 1. Het is bijna half 1. Hier zit NMH Jeroen Chabkama.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 De Raad van State maakt zich zorgen over de groeiende politieke tegenstellingen in Europa. Vicepresident Donner schrijft dat burgers zich bedreigd voelen... door globalisering, migratie en vrij verkeer. Dat leidt volgens hem tot steun aan partijen... die de gevestigde Europese orde aanvechten. En makelaars waarschuwen dat de huizenmarkt vastloopt... er zijn minder koopwoningen, de prijzen stijgen fors en de nieuwbouw stagneert... Daarom zijn er drastische maatregelen nodig, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dankjewel Jeroen en goedemiddag Kees Kwaks voor de situatie op de weg. Goedemiddag. de file die staat in het zuiden op de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Er wordt een oliespoor opgeruimd. Twee kilometer vanaf de grens tot aan Eersel, een kleine tien minuten is de vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken He is Massieu Tak. Wat hebben Bruce Willis, Temptation Island en Poep met elkaar gemeen? Omdat ik weet dat u, de luisteraar, dagelijks worstelt met deze vraag... heb ik mijn hersenen gekraakt en het antwoord voor u gevonden. Laten we beginnen met de eerste, Bruce Willis. De wereldberoemde Amerikaanse acteur die onder andere speelde in filmklassiekers... als Pulp Fiction en Die Hard, doet mee aan The Roast. De na mij, meest sexy kale man ter wereld, neemt <lacht> plaats op de beruchte stoel... van waaruit hij, in het bijzijn van familie en vrienden... mag toekijken en luisteren hoe vakgenoten hem helemaal kapot maken. Zo genadeloos als dat Bruce Willis altijd zelf alles en iedereen kapot maakt in zijn films... net zo genadeloos zal hij nu zelf onder, handen, onder handen worden genomen. Ik zou het trouwens gepast vinden als er een roost van Bruce Willis komt in alle landen van de wereld. Ook landen waar ze nog nooit van de man gehoord hebben. Want ieder mens op aarde verdient het om te scheiden over Bruce Willis. En over poep gesproken, wist u dat het gisteren de nationale poepdag was? Zonder twijfel een van mijn jaarlijkse hoogtepunten... Hierbij wil ik dan ook de Maagleverdarmstichting uit de grond van mijn endeldarm bedanken voor deze dag, die wat mij betreft een nationale feestdag en dus een vrije dag moet worden. Op deze dag staan namelijk, zo zeggen de bedenkers, de positieve aspecten van ontlasting centraal. Ik wist niet dat ontlasting negatieve aspecten had, maar goed. Bioloog Jasper Buiks, what's in a name, vindt bijvoorbeeld dat we veel baat kunnen hebben bij een poeptransplantatie. Volgens hem gaat er achter elk hoopje stront... een wereldschuil van, van bacteriën en microben. Die maken vitamines en hormonen, helpen ons voedsel verteren... en zijn daardoor dus belangrijk voor ons immuunsysteem. In plaats van dat we bacteriën uitroeien, zegt hij... moeten we ze dus koesteren en zelfs transplanteren. Net zoals nieren bijvoorbeeld. Ik bied mij hierbij aan als een donor. Dan nu uw favoriete onderwerp, lieve luisteraars. Temptation Island. Dit wetenschappelijk hoogstaand sociale experiment mag van mij de boeken ingaan als een van de belangrijkste onderzoeken naar de Nederlandse identiteit. Ik wacht al sinds mijn 16e op een belletje om als een van de verleiders gevraagd te worden op het eiland, maar geloof het of niet, ik ben nog steeds niet gebeld. Het goede nieuws is wel dat de verleiders van Temptation Island een eigen programma krijgen. Wekelijks gaan ze met vrijgezellen op pad en breiden die voor op de ideale date. En als een vrijgezel een nummer of tweede date weet te regelen, krijgen de verleiders punten. Kortom, terwijl onze politici het laten afweten... voedt Temptation Island ons land op. En daar mag het, wat mij, betreft, daar mag wat mij betreft meer respect voor getoond worden. En dus is misschien het antwoord op de vraag... wat Bruce Willis, Temptation Island en Poep met elkaar gemeen hebben... dat ze allemaal kampen met een imagoprobleem. Dat ze op het eerste gezicht meer kapot maken dan ons liefes, maar bij nader inzien meer in stand houden dan wij voor mogelijk hielden. En daardoor schatten wij ze nooit helemaal op waarde. En misschien zorgen zij wel voor vrede op aarde... Maar die informatie mag u, wat mij betreft, door het toilet spoelen. Maar dank je wel. Nieuws van de NOS. In Shanghai wordt aankomend weekend de grote prijs van China gereden. Dat is Formule 1. Met natuurlijk kansen voor Max Verstappen. Want vorig jaar liet hij al zien dat hij daar mee kan doen op de prijs. Hij startte toen als 16e, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep. Bij ons is aangeschoven Louis Dekker. Ja, jij weet alles van de Formule 1. Dus de grote vraag is onmiddellijk podium voor Max Verstappen in Shanghai, gaat dat lukken? Ik zei in Bagrein ook dat hij naar het podium ging. Dus mij moet je niet geloven, maar het kan altijd. Dat is leuk bij Verstappen. Bij Verstappen kan het altijd. Maar het moet nou ook wel een keer gebeuren, want die seizoenstart is dramatisch. Ja, de het seizoen straks is dramatisch... maar ligt het aan hem? of Wat is het? Een beetje van alles. Hij heeft ook wel pech gehad. Maar hij is ook wel wat, wat wij als Nederlandse media inmiddels noemen... een beetje druistig. vinden we een heel mooi woord. Dat is een, een coureur die eigenlijk altijd voor actie zorgt. Maar misschien soms ook net even iets te veel. Misschien moet je soms, dat is heel makkelijk gezegd hoor... misschien moet je soms als je een gat ziet even een rondje wachten... voordat je erin duikt. En Verstappen is zo aantrekkelijk, omdat als hij een gat ziet... hij er meteen in schiet. En dat is nu een paar keer uh, in zijn carrière fout gegaan. Ja, en dat druisteren, ja. dat, dat zeggen we dan altijd... van, ja, dat heeft te maken met zijn leeftijd, hij is nog jong... hij moet nog ja. veel ervaring opdoen. Is dat zo? Deels, maar nou ja... Het, het is wat makkelijk om het alleen maar op leeftijd te zetten... want natuurlijk is hij jong, maar hij zit in zijn vierde seizoen. Hij is niet meer onervaren. Hij is, als je naar zijn leeftijd kijkt, nog inderdaad... Uh, bijna een tiener bij wijze van spreken... Uh, maar qua ervaring hoort hij inmiddels niet meer bij de kleintjes, hoor. Er zijn nieuwe coureurs met veel minder ervaring. Dus dat argument vind ik eigenlijk niet meer zo van belang. Ja, nee. en dat, die, dat jouw voorspelling niet uitkwam. Dat hij niet op het podium kwam in Bahrein, Dat kwam omdat Max Verstappen en Lewis Hamilton... met elkaar in contact kwamen. En na de race noemde Hamilton Max Verstappen een eikel. <laughs> de twee hebben elkaar nog niet gesproken, al dus Verstappen. Op de dat zei hij op de traditionele persconferentie. Ik kan met hem spreken. Het verandert of het echt nodig is. Maar... Why, why should I change something? I don't think I did anything wrong in terms of my approach. I mean, I was just trying to overtake a car en ik denk het uh, was a fair chance, you know? Ja, hij zegt uh, misschien dat ik Hamilton nog ga spreken, maar waarom zou ik iets aan mijzelf veranderen? Ik deed niks fout bij het inhalen. Ja, ja Hij gaat nogal luchtig om uh, met die beschuldiging van Hamilton. Is de kou helemaal uit de lucht tussen deze twee? Uh niet helemaal. Ik zie net de reactie van Hamilton weer binnenkomen. Het gaat nu al dagenlang op en neer. Wie was er schuldig, wie niet? Uiteraard vinden ze allebei dat het goed deden. En dat zal ook tot in de eeuwigheid zo blijven. Hamilton zegt nu, oké, dat woord eikel in het Engels dickhead... had ik niet moeten gebruiken. Dat was de emotie van het moment het, ik herhaal hem nog maar een keer. Dat zei hij uh, zo, hij uh, zo uh, waarschijnlijk ook. Uh, zes keer. En hij zei, ja. Uh, ja, hij, hij, hij zei... Omdat ik de oudste ben, vond ik het belangrijk om hem toch even te spreken. Dat doe ik normaal niet. Dat is een kwestie van respect. Waarmee die toch weer een klein sneertje uitdeelt. Want wat zei de Hamilton nou in die persconferentie? Ja, die actie van Verstappen in de race er zo hard voorbij duwen. Dat was een beetje respectloos. En nu zegt Hamilton echt met zoveel woorden... Ja, het spijt me dat ik het zo heb gezegd. Uh, maar dat doe ik... Uh, omdat ik, sorry, omdat ik hem respecteer. Het is een beetje krom, hè? Maar uiteindelijk ja. was misschien Vettel de slimste... want die reageerde ook op de persconferentie en die zei van, ja, wij racen rond met enorm veel adrenaline... Ja. en uh, als wij zoveel adrenaline hebben, ja, dan, dan gebeuren, gebeuren dit soort dingen. Maar het is de media die heel de tijd dit soort dingetjes uh, uh, opblazen. Ja, nou, nou ben ik natuurlijk niet geheel objectief daarin... want ik was natuurlijk net degene die die vraag stelde over, uh, over die eikel. Het, het vervelende is, er hangt een microfoon in de room, zoals die heet, dat is de, de ruimte waar de coureurs inzitten met een handdoekje, ja. zich fatsoeneren... voordat ze champagne gaan drinken. En daar kwam dat citaat. En dan drie minuten later zit Hamilton in een persconferentie. En stel je die vraag. En ja, Vettel heeft een beetje een... Uh, die heeft een reden om daarover te beginnen. Want Vettel is uitgerekend, de coureur... die een paar schorsingen net niet heeft gehad... omdat hij aan het vloeken was op de boordradio. Dus als er één coureur is die microfoons weg wil hebben... is het Sebastian Vettel. Dus ik vond het prachtig antwoord. Maar het was niet helemaal... Uh, nou, hoe zullen we het noemen? Niet helemaal eerlijk. Niet helemaal fair. Nee. Goed, in ieder geval schitterende soap. Dankjewel. We blijven het natuurlijk uh, volgen uh, dit weekend. Grote prijs van China. Dankjewel, Louis Dekker. De nieuwsbv. Nou, dan is Kamervoorzitter Ariep toch heel wat netter in haar woorden. Maar ze leek wel op een gegeven moment eventjes de moeder van SP-Kamerlid... Peter Quint. Zo klonk het namelijk gisteren in de Tweede Kamer. De heer Quint. Ja, uh, alles zijn... Dat is Dat vraag ik mij al jaren <laughs> af, uh, voorzitter. Ik heb een hele langzame wasmachine. En een slechte stromerij. Maar een stropdas zou toch kunnen. Maar steun voor het debat. Oké. Okay. Met jasje, ja. Ja, zucht. Nou, mijn moeder zou ook juist natuurlijk hebben gezegd... Uh, doe je jas uit in de kamer, want dan heb je er buiten tenminste nog wat aan. Nou, hoe het ook zij, de Tweede Kamer heeft geen dresscode. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze sneer van Riep niet zo erg op zijn plaats was. Voor Peter Quint, deze plaats van Raymond van het Groene Woud. Trek het je niet aan. Ruik ik frustratie Ai ai ai De pijn van het zijn Gisteren kon je niks verkeerd doen Maar nu zien ze je niet staan Kom bij mij Ik zal je troosten Ik zal proberen Trek het je niet aan Take it je niet aan. Take it you. Veel te veel Het zijn toch zulke schatjes Niet laten ze van je heen En we huilen hete trammen Als het meer valt van in een hete tram Toen heeft zij Vastgenomen, eens goed wrijven, trek het je niet aan, trek het je niet aan. van het groene woud in optima forma met de plaat trek het je niet aan. Meer van de nieuwsbv volg ons op Facebook. Veel ophef en bezorgdheid na een uitzending van Zembla gisteravond. Onderzoeksjournalist Jos van Dongen onthulde dat de productie in India van goedkope medicijnen door farmabedrijf Aurobindo ernstige gevolgen heeft voor de lokale bevolking daar. Nou, in Nederland vinden die medicijnen gretig aftrek. Jaarlijks gaan er 60.000 doosjes over de toonbank. Jos van Dongen die is hier en in Den Haag zit PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul. Goedemiddag, beiden. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jos, even naar het begin van je documentaire. Dan sta je bij een rivier en dan hou je je petje voor je neus. Want het stinkt daar. Laten we even luisteren. Het stinkt ongelooflijk. Het slaat ook op je, op je adem, en maar ook op je ogen. Het is echt ongelooflijke stank. En dit komt dus allemaal van rivier... De, de fabrieken die daar zitten, die gooien dus allemaal die zooi hierin. En, en je, je ruikt gewoon een stank. Stank. Allemaal afvalproductie van het produceren van die medicijnen. Maar dat is niet het enige. Kan je kort schetsen wat, wat de gevolgen zijn van die medicijnproductie in India? Ja, wij zijn gaan kijken waar onze medicijnen dan geproduceerd worden. Vooral in India. Dan komen we er eigenlijk achter dat gewoon... Ja, wat eigenlijk met onze kleding ook gebeurt. Die dezelfde discussie. Slagelonen... Slechte arbeidsomstandigheden. En ja, milieuregels worden dan gewoon niet nageleefd. Dus je krijgt stankoverlast, je krijgt gewoon afvalwater. En dat afvalwater, ja, dat, dat, dat wordt dan gewoon in het milieu gegooid. Ja, en daardoor komt het in het milieu. En dan is het niet alleen maar een lokaal probleem, maar ook een internationaal probleem. Ja. Want uh, dat zijn antibiotica die ze daar maken. Mm -hmm. Antibiotica, uh, als die inwerken op bacteriën, even kort gezegd... dan kunnen die bacteriën worden, resistent worden, multiresistent tegen antibiotica. Nou, Als zo'n bacterie dan de wereld rondgaat... en wie weet heb ik hem vanuit India meegenomen... en is je dus nu ook hier in de studio. Uh, Het als zou zo... heel goed kunnen is, deze bedompte uh, ja, dus, dus ruimte. Dus dan hier. heb je hem ja. nu beide ook van mij gekregen. Ja. En als je dan ziek wordt, dan kan zo'n... Uh, ja, zo'n bacterie je verder ziek maken. En dan kun je een antibiotica krijgen. Maar die werkt niet. Dan pakken ze een andere ja. antibiotica. Proberen ze nog een keer. En zo langzamerhand kan die bacterie je delen van je lichaam overnemen. En werkt er niks meer tegen. Ja, dus wereldwijd kunnen er mensen serieus resistent worden. Dat voor gebeurt antibiotica. nu al. Ja. Dat gebeurt nu al. Ja. En waar jij mee begon te zeggen, die arbeidsomstandigheden. en uh, die lage lonen. dat klinkt nu zo van. Oh ja, dan hoor je dat als luisteraar. Denk je het zal wel. Maar voor de mensen die. Zij hebben gezien, het ziet er echt vrij armoedig uit. Die mensen wonen daar in krotjes, um, die worden behoorlijk uitgebuit. Die krijgen een heel zielig loontje. Um, het, het is niet medicijn... leuk om naar te kijken. Daarom zijn die medicijnen ook zo goedkoop. Ja, dat is natuurlijk... Als je in Nederland een, een, een maand medicijnen slikt... kost dat nu gemiddeld 2,56 euro. Dat kan haast niet anders als dat een kosten moet gaan... van de mensen daar, het milieu daar... Ja. In plaats van dat we dus dat hier produceren, produceren we daar... Omdat Want daar... lekker goedkoop. Ja. Ja. Kirsten van den Hul van de PVDA, bent u geschrokken van deze uitzending? Ja, enorm. Dit is uh, echt onbestaanbaar dat dit gebeurt. Mensenrechten schendingen, hè, mensen die zeven dagen per week moeten werken... maar ook milieu-overtredingen, uh, uh, risico's voor de volksgezondheid... Uh, bijna een soort vluchtelingenkamp waar die werknemers in wonen. Het is echt onbegrijpelijk dat dit kan. Jos, je liet in Zembla zien dat de Nederlandse verzekeraars, um, die zeggen dat ook. He, gewoon vanwege de lage kosten inderdaad daar zaken doen. Dus mevrouw van ZZ die zegt ja. Het is gewoon goedkoop vandaar dat we het doen. Uh, wat hebben de verzekeraars nog meer gezegd? Nou, kijk, onze zorgkosten rijzen de pan uit. Wij nee. zijn allemaal verzekerd uh, bij een zorgverzekeraar en we willen zo graag zo'n laag mogelijke maand, uh, tarieven betalen. Nou, dat proberen ze te doen door gewoon goedkoop in te kopen. Ja. En nu zeggen ze: van, nou, wij wisten dat niet. Wij zijn ervan geschrokken en we gaan proberen om dit met de fabrieken af te spreken. Dat ze gewoon ja, duurzamer gaan produceren. Maar bestaat dat, duurzame medicatie? Is een soort fair trade medicatie? Nou kijk, je kunt ervan uitgaan dat de medicijnen... die in Europa geproduceerd worden... in ieder geval dat daar de lonen en de milieuregels nageleefd worden. En in Canada en in Amerika. Maar steeds meer medicijnen vertrekken richting India, China. Want mm. veel goedkoper. Want veel goedkoper, ja. Maar ja, kijk, als je het ziet, nee, natuurlijk mag het niet. En het is heel vervelend. Ik vraag het even nu, mevrouw Van der Nul. Maar de meeste mensen vinden hun zorgverzekeraar al hartstikke groot, hoog. Het bedrag al hartstikke hoog. Het is ook wat wij willen, zou je kunnen zeggen. Wij de consument. Wij willen zo laag mogelijk de prijs betalen. Nou, zo ingewikkeld vind ik het eigenlijk niet. Kijk, We hebben al jaren geleden uh, in VM-verband en ook binnen de OESO... hebben we hele duidelijke afspraken gemaakt... hoe wij wereldhandel zo kunnen inrichten dat iedereen ervan profiteert. En niet alleen een klein clubje. En als je nu kijkt wie er nu profiteren van, van, van deze uitbuiting... want ik kan er echt geen ander woord uh, uh, voor vinden... Mm. dan is dat die farmaceutische industrie. En daar gaat het hier om. Hè, dat we dus multinationals, want dat zijn de farmaceuten... dat zijn hele, hele grote bedrijven die echt miljarden winsten maken. Mm. Maar dat we ook overheden, zoals die in India... aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En dat doen ze op dit moment niet. Maar Nederlandse bedrijven die van deze uh, farmaceuten inkopen... die hebben net zo goed... Een verantwoordelijkheid hierin. En ik vind zeggen dat je dat niet weet en dat je nee. er, uh, uh, uh, he, dat, dat de verantwoordelijkheid daar ligt. Ja, dat is echt te makkelijk. Nou heeft u samen met Sharon Dijksma elkaar maar vragen gesteld over deze kwestie. aan de ministers Bruin van. Volksgezondheid en Kaag voor Buitenlandse Handel. Ja. Wat wilt u dat de ministers gaan doen? Nou, allereerst dat zij uh, uh, Nederlandse zorgverzekeraars gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. He, je komt er echt anno 2018 wat ons betreft niet meer mee weg om te zeggen... oh, sorry, dat wisten we niet, uh, uh, de verantwoordelijkheid ligt in India. Dat is te makkelijk. Er is zoiets als ketenverantwoordelijkheid. Dat betekent dat bedrijven niet alleen verantwoordelijk zijn... voor wat zij zelf uh, produceren en wat mm -hmm. zij zelf doen... maar dat ze ook verderop in de productieketen verantwoordelijk zijn... voor wat daar gebeurt. En dat je daar dan ook echt de moeite voor moet doen... om te zorgen dat dat dan ook echt goed is en niet alleen maar op papier. Dus dat is één. En wat wij ja. ook willen, is dat uh, minister Kaag... met uh, de, uh, de Indiaanse regering afspraken maakt. Hele duidelijke afspraken maakt. Over hoe het daar ter plekke gesteld is met de arbeidsvoorwaarden, met de mensenrechten en milieuafspraken. In een soort, soort, soort convenant over oké okay ondernemen. Hoe noem je dat? Oh ja, er is zijn over duurzaam ondernemen. Er zijn natuurlijk handelsakkoorden, er zijn natuurlijk ook al uh, sectorakkoorden, convenanten. Ja. Op een aantal thema's. Bijvoorbeeld in de textiel. Nou, dat zijn babystapjes die daar worden gezet, ja. ook in India. Maar wij vinden dat we ons er niet mee moeten neerleggen dat dit de status quo is. En dat zou natuurlijk ook kunnen bij als het gaat om farmaciebedrijven. Ja, ga absoluut. Jos, naar de, naar de reacties op jullie uitzending. Uh, dat leidde tot best veel boze en bezorgde reacties, onder andere op Twitter. Uh, onze redacteur heeft er een paar ingesproken uh, van die tweets. Bijvoorbeeld Rosalien, die tweette dit. Wat een explosieve en schokkende uitzending van Zembla. Vreselijk dat je bij het schrijven van een recept en bij het afleveren... in feite zonder het te weten gewoon meewerkt aan dit soort enorme misstanden. Ja, en ook Jan Henk maakt zich zorgen. Feit is wel, zonder mijn tabletje van Aurobindo slaap ik vannacht waarschijnlijk slecht... Maar na het zien van de aflevering van Zembla, waarschijnlijk ook. En, en Kulla, die had nog een ander probleem. Zembla, ik heb hier geen woorden voor. Ik schaam me er bijna voor dat ik elke dag medicijnen moet geven aan patiënten in het ziekenhuis. Ja, nee, dat is ook weer natuurlijk weer een andere kant hè, ja. van de dokteren. Ja, ja. had, je, had je dit soort reacties verwacht en gehoopt? Ja, dat laatste. Je hoopt natuurlijk toch dat mensen daar iets mee doen. En ja, dat, ik was zelf ernstig geschrokken, omdat medicijnen maken natuurlijk hier mensen, genezen mensen hier. Mm -hmm maken mensen daar ziek. Dus dan hoop je ook dat mensen die natuurlijk de, de, de uitzending zien... denken, ja, dit, kan dit wel? Ja, ja. Nou ja... Have... Uh, precies, kan dit wel? Dan heb je, het over, heb je het aan de ene kant over de zorgverzekeraars. Maar er is nog een ander punt. Hè? Want wat er in de uitzending niet aan de orde kwam, is dat ook uh, pensioenfondsen iets met dat vervuilende bedrijf Aurobindo te maken hebben. Hoe zit dat precies? Ja, pensioenfondsen beleggen ons pensioengeld natuurlijk in allerlei bedrijven. Mm -hmm. Ze zeggen dat ze dat, uh, tenminste, verschillende pensioenfondsen zeggen dat ze dat duurzaam doen. Ja. En die blijken dus ook in Aurobindo te beleggen: 32,5 miljoen totaal. Uh, zowel de ABP, uh, zorg en welzijn, de huisartsen. Dus die beleggen ook direct. Dus die, die Twitter die je net hoorde van die mevrouw... die in het ziekenhuis werkte, ja. dat is natuurlijk voor haar dubbel. Want haar pensioengeld wordt belegd in de fabriek. Dus voor haar is het nog dubbel. Zij, zij, zij geeft aan de ene kant dus Aurobindo-tabletten... aan die mensen in het ziekenhuis. Maar haar pensioengeld, wat ze verplicht moet afdragen... dat wordt dus ook nog in die fabriek geïnvesteerd. En daar kan ze niks aan doen, want ze zit verplicht in dat pensioenfonds. Ja. Nou, nou, nou, zitten er pensioenfondsen bij um, van zorgpersoneel, van huisartsen, wat je net zegt. Dus die helpen, eh, zou je kunnen zeggen, die helpen hier om mensen beter te maken. En daar worden de mensen ziek van, onder andere van het chemische afval. Wij hebben die fondsen gebeld en die zeiden niet te kunnen reageren in onze uitzending, maar ze hebben schriftelijk verklaard dat ze um, dat ze het gaan onderzoeken en dan mogelijk actie zullen ondernemen. Wat vind je van die reactie? Ja, ik heb uh, al tien jaar geleden... dat klinkt heel lang geleden... maar toen heb ik een uitzending ook bij Sembla gemaakt... over clusterbommen, landmijnen, kinderarbeid... waar dezezelfde pensioenfondsen in investeerden. Ja. Daar schrokken ze zich ook wild van. Toen hebben ze gezegd... Van, nou, het, is, het is natuurlijk ons pensioengeld wat, waar zij mee handelen. En toen zijn ook allerlei verpleegsters opgestaan... en mensen gezegd van... ja, maar wacht even, dit willen we niet met mijn pensioengeld... dat dat in clusterbommen, landmijnen zit. Nu komen we dus eigenlijk om het zomaar te zeggen weer langs. Nu zeggen we van, hé, hey, jullie leg je ons geld in een vervuilende fabriek. Hoe kan dat? En dan zeggen ze, oh ja, dat wisten we niet. Ja, weet je, wij gaan dat onderzoeken. Maar mevrouw Van Hul zegt net... We het, het is, onderzoeken het is, voordat, uh... voordat je ergens in een bedrijf belegt. Ja, maar is het, is het niet mogelijk dat ze het echt niet wisten? Want het gaat niet over enorme bedragen. Pensioenfondsen die beleggen voor miljarden, dit gaat over... Een enkele miljoenen. Ja, Misschien wisten maar, ze het niet. Nou, maar er is een verschil tussen als je indirect belegt, dus dan beleg je bijvoorbeeld in een fonds, en daar zitten allerlei bedrijven bij, ja. dan ga je die natuurlijk niet allemaal controleren. Of je belegt direct in een bedrijf. Ze hebben direct geld gestopt in dit bedrijf. En als je dan bijvoorbeeld zegt, pensioenfonds Zorg en Welzijn, die duurzaamheid uh, hoog in het vaandel heeft staan, mm -hmm. ook uh, daarmee adverteert en dergelijke, ja, dan. Dan zou je verwachten dat ze zeker bij een directe investering in een direct bedrijf even nagaan. Wat is dat voor een bedrijf? Ja. ja, en daarom zijn afspraken, harde, afrekenbare afspraken over wat in een Engels woord due diligence heet. Hè, dus gepaste zorgvuldigheid. Daarom zijn die harde afspraken zo belangrijk. Want nu zie je toch dat. Hè, we hebben die OESO-richtlijnen en we hebben allerlei VN-verdragen. Maar je ziet toch dat een heleboel bedrijven eigenlijk uh, uh, niet die verantwoordelijkheid nemen. En daarom pleiten wij zo hard voor die afspraken. Hmm rekenbare afspraken, zodat je bedrijven daar ook echt op kan aanspreken als ze dat niet doen. En betekent dat dan ook, want die vraag stelde ik eerder, maar volgens mij nog geen antwoord op gehad. Betekent dat uiteindelijk ook dat de prijs van medicijnen gewoon omhoog gaat en dus dat onze zorgverzekeringen ook omhoog zullen gaan, mevrouw Van Heul? Nou, wat mij betreft niet. Want dan heb je het nog steeds niet over de rol van die big pharma. Dat is sowieso een sector waar... Uh, mijn collega ja, Maar als, Sharon zij, als zij die mensen meer moeten gaan betalen... en voor betere leefomstandigheden moeten zorgen... en zorgen dat ze minder moeten werken, dan ja... ja hoe, kijk, hoe gaan ze dat dan doen? Mensen zijn te vaak de marge in een budget. Mensen zijn mogen nooit de marge zijn wat ons betreft nee. en dan moeten die big, big pharma bedrijven maar een, een kleinere winstmarge accepteren. Precies. Maar het gaat uiteindelijk om dat die mensenrechten en die milieuafspraken dat die kei en keihard zijn en we mogen gewoon niet accepteren dat elke keer uh, de arbeiders in lage lonen landen dan wel de sluitpost zijn van de, van de begroting van multinationals. Daar gaan wij niet mee akkoord. Goed, dank dame en heren. Jos van Dongen van Zembla, dank voor deze mooie aflevering. Terug te zien natuurlijk op internet. En Kamerlid Kirsten van den Hul over de dubieuze praktijken... van farmabedrijf Aurobindo. Tijd om te wedden. En uh, Roelof, wat fijn dat je er bent. Ik ga mijn fiets weer ja. pakken, want ik moet uh, voorwaarts. Nou, de debatleider dat je er bent. Het lagerhuis <laughs> in de kelders van BNFH. Ja, succes, jongen. We gaan eerst naar de weddenschap van gisteren kijken. Toen wedden jullie met Justine Marcella, hoofdredacteur van het blad Forsten. Hè, weten we het nog? Gisteren zond NPO Radio 2 live uit vanuit Paleis Noordeinde. De vraag was, zou het Koninklijk Echtpaar even een kort bezoekje komen brengen... ook aan Wouter van der Goes? Justine dacht, nou, alleen de koning komt... Jullie dachten, nou, ze komen beide vast wel even langs. En dit was die uitzending. Om te beginnen, ontzettend veel dank dat we hier vandaag uh, mogen zijn... op dit, ja, heel bijzondere paleis. Ja, ik vind het heel leuk dat u uh, dit paleis hebt uitgekozen... voor een van uw uitzendingen. En ik hoop dat de uh, luisteraar ook beter begrijpt... wat hier uh, zo dagelijks achter de gesloten poorten van Noordeinde gebeurt. Nou... De koning zelf hij kwam oh. er langs in eentje. Ja, wat klokje, ontspannen, hè? No. Nou, nou, hè? De Bospenen <laughs> is uh, voor de uh, het, die doen wij bij uh, dat andere bonanza aan prijzen... die ze nog van ons te goed heeft, maar dat komt uh, vast een keer goed. Dan vandaag kleine musea in ons land hebben het zwaar. De Raad voor Cultuur maakt zich daar zorgen over. Grote publiekstrekkers, zoals het Rijksmuseum... zien de bezoekersaantallen alleen maar stijgen... terwijl die van kleine musea dalen. Oftewel een stukje cannibalisatie naar de mensen toe. De Raad wil daarom dat het voor kleine. musea musea makkelijker wordt om aan nieuwe collecties te komen. Bijvoorbeeld door hulp van het Mondriaanfonds. Het Tasse Museum Hendrikje, daar loop je in de deur plat, weet ik, Willemijn, in Amsterdam, is er zo'n klein museum. Hoe erg is het daar? Hoeveel bezoekers trekken zij vandaag? Daarover ga jij wellen met Leonie Sterenborg, conservator daar van het museum. Goedemiddag, Leonie. Goedemiddag. Hoe, hoe, hoe erg is het gesteld met die dalende bezoekersaantallen bij jullie? Nou, daar merken wij wel wat van, uh, maar ik ik denk dat wij niet in de groep vallen van heel veel dalende bezoekers. Nee? Dat denk je of dat weet je? Nou, dat, dat weet ik. Okay. <laughs> Want hoe, hoeveel minder dan, nou ja, pak een beetje vijf jaar geleden, weet je dat? Nou, ik denk dat wij ongeveer 3000 tot 5000 uh, minder bezoekers hebben. Oké. Okay. En, en waarom komen mensen niet meer? Gaan ze bijvoorbeeld alleen nog maar naar het Rijksmuseum? <kuggen> naar het grote museum? Ja, ik denk dat er tegenwoordig zoveel aanbod is, uh, dat dat mensen toch uh, eerder voor een groter museum kiezen. Ja. Maar ja, wat, wat, gewoon, uh, de vraag is natuurlijk, is dan meer geld de oplossing? Je kan ook lekker fuseren, dan word je vast een groot museum. Ja, moeten we daar wel een goede locatie voor hebben natuurlijk. Nou, het Rijks heeft best wel veel ruimte. Ja, ik denk niet dat we er zomaar bij in mogen. Uh, ik denk ook niet dat fuseren per se de oplossing is. Nee? nee. Uh, dus misschien dan nee. toch geld erbij? Ja, dat, ho dat hoop ik wel. Juist om, uh, om dingen te kunnen blijven ontwikkelen... en uh, naar buiten te kunnen brengen. Ja. Uh, nou, wij gaan we willen, ja. Ja, ja. ja, Hoeveel bezoekers trekt het Tassenmuseum Hendrikje vandaag? En daar haal ik dan wel een paar af, want dit is natuurlijk reclame. Dus dat is, die zouden <laughs> anders niet komen, maar hoeveel zijn het er? Ik ga uit van uh, 150 vandaag. 150? 150. Gaan wij vanmiddag nog even geloof? Ja, ja toch? dat is goed. Dus ja. zitten, en Patrick ook. Dus dat is ja. over plus drie. Dus dan even denken. Maar dan moeten we weer plus een aantal mensen eraf. Ik denk toch wel dat er, dat er 180 komen. 180. Ja. En dat is met, dan nemen we de rest van de redactie mee. Ja, precies. Oké, we werden om de handtas van Patrick. Dus ook <laughs> Als je die Kijk. wint, dat is een interessant stuk. Ja. Er zitten hele verhalen achter. maar dat wie, is, voor, de dit, is. Uh, voor onze collectie, ja. ja, ja hij riet wel een beetje. Een beetje oud leren. Het is uien. Ja. Die Zeeuwse uien zitten ja. erin. Oh, Dank u wel. Dag. NPO Radio 1. Dag, je vrouw. Mijn naam is Orito Aibagaba. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Ik vind u wonderschoon. Trouw zijn lijkt eenvoudig. Geef iedereen een fles, vrouw. Ja. Hoppa. Over de liefde oh. van een Hollandse klerk... Oh. voor een Japanse voetvrouw. In het Japan van 1799. Wat doe je nou? Wat?